Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een schoolbus in Duitsland zijn zeker 48 mensen gewond geraakt. Bijna allemaal kinderen. Vijf gewonden zijn er slecht aan toe. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Heidelberg. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en botste tegen een huis. De chauffeur van de bus wordt gehoord door de politie.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 Een tekening van een steengroeven in Parijs is een echte Van Gogh, hebben deskundigen vastgesteld. De tekening uit 1886 was een paar jaar geleden aangetroffen in een nalatenschap. Het onderzoek heeft ertoe geleid dat een andere tekening waarover werd getwijfeld nu ook wordt beschouwd als een echte Van Gogh. De tekening is vanochtend gepresenteerd in het Singer Museum in Laren. De hulpdiensten in België hebben twee doden gevonden onder het puin van het ingestorte pand in Antwerpen. De twee werden sinds gisteravond vermist nadat een gebouw in het centrum van Antwerpen was ingestort mogelijk door een gasexplosie. Veertien mensen raakten gewond, zes van hen zijn zwaar gewond. Bangladesh en Myanmar hebben nadere afspraken gemaakt over de terugkeer van de honderdduizenden Rohingya. Voor de repatriëring wordt twee jaar uitgetrokken. De leden van de moslimminderheid worden in Myanmar eerst ondergebracht in opvangkampen. Daar blijven ze, zolang hun huizen nog niet door Myanmar zijn herbouwd. Wanneer de repatriëring begint, is nog niet duidelijk. Het weer verspreidt over het land buien, soms met hagel en onweer en natte sneeuw. Tussen de buien door, soms wat zon. En het wordt 4 tot 6 graden. Morgen meer zon, donderdag grote kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Er staan op dit moment geen file.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 Het lunchprogramma van de CFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2... Zonder de muziek te luisteren. Denk ik denk. Oh, ja, dan moet er nog iets aankondigen ook. Ja, natuurlijk. Kan je, hè? Goedemiddag. Daar zijn we weer. Het is dinsdag, het is 16 januari vandaag. En. Uh, het is uh, wisselvallig buiten, dat mag je wel stellen. Maar goed, zolang ons humeur maar niet wisselvallig is. dan is er voor de rest niets te dan. Wat jou? Zo is het. Ja, toch? En ons humeur is stabiel. Ja, stabiel. <laughs> Heel stabiel. Zijn die te krijgen. Maar goed, uh, CFM's antwoord. En uh, dat zijn wij dus met me en ik weer. Gezellig vandaag op deze dinsdag. Gaan wij proberen tot twee uur lang... uw lunch een beetje op te leuken. Met uh, natuurlijk lekkere muziek. Ja. En uh, het regio nieuws krijgt u van ons. En u krijgt ook nog uh, de bioscoopagenda krijgt om kwart over één natuurlijk ook nog het recept van de week. Oh wow. Aha. ja, Heb je het al binnen? Ik heb nog niet binnen. Oh, nou, dat dus, komt wel goed. In ieder geval dat om kwart over één het recept en dan uh, gaan we weer even lekker eten en zo, hè? Ja. En wat we vandaag ook doen, dames en heren, u kent mij natuurlijk, u weet dat ik een groot fan ben van kajak en... Uh, uh, hun nieuwe album is afgelopen vrijdag uitgekomen en het is jou verschrikkelijk goed. Dat, uh, ik ga u daar een aantal dingen van laten horen. Onder andere de 3-in-1 is aan Kajak besteed. En voor de rest ga ik u nu in de uitzending nog wat andere mooie tracks van dit nieuwe album dat 17 heet uh, laten horen. Kajak. Ja, dat gaan we dus zeker doen vandaag. En we hebben nog een paar artiesten in het licht. Ook dat nog. Dus niet veel, zijn er maar twee. Het is niet meer. Ja, er waren er wel meer, maar dat was allemaal van die figuren. Wie is dat nou weer? Nee, dacht ik dan. Zo, bij mezelf. Nou, dus die heb ik maar even overgeslagen dan. En uh, hou het alleen bij uh, de bekende jongens en meisjes. Die uh, ja, nou ja, vandaag jarig zijn, of zo. Of zouden zijn, ga je ook zeggen? ja. Goed, we gaan naar de eerste artiest in het licht. Artiest in het licht, Conny van der Bos, ja.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 Die Bon Vivant die s'avonds laat naar leugens zoekend voor me staat. Je lacht je stem te harde stap, wil galmen niet meer op de trap. Je hoeft niet stiekem meer te fluisteren. En ik niet aan je duur te luisteren. Ik kan vergeten wie je bent en dat ik je heel goed heb gekend.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 Connie van den Bosch... Nou, zo heette ze niet, hoor. Dat uh, haal je mond, jij. Dat, was, uh, dat was haar artiestennaam. En eerst was het gewoon Connie van den Bosch... met S.A. Maar ik denk dat ze ooit een keer internationaal dacht door te breken... en toen hebben ze er de van den Bosch van gemaakt. Alles aan elkaar, zoals dat bijvoorbeeld dan in Amerika gedaan wordt. Met uh, Nederlandse, Nederlandse namen. Ze werd geboren op 16 januari... als Jacoba Adriana uh, Hollestelle. Ja... Uh, hmm. Weet je niet? zij is een zusje van Hans. Hans? Van, oh. van die andere jongens, hè? De Hollestellers, ja. De Hollestellers, ja, daar was zij een zusje van. En, uh, als koning van Den Bos, en dat was in Den Haag, werd zij dus geboren op 16 januari 37. En zij overleed op 7 april 2002. En, uh, nou ja, haar carrière is natuurlijk wel bekend. Zij was een Nederlandstalige zangeres. Grotendeels Connie van der Bos begon haar carrière in het Avro-kinderkoor. Dat heette volgens mij Jacob Hamel. En uh, maakte haar solo-debuut in februari 1960 in het KRO-radioprogramma Springplank. Waarin uh, zij Franse chansons zong. Twee van de liedjes die ze hier zong verschenen een paar jaar later op LP. Later trad ze op in uh, Nieuwe Oogst en uh, radioprogramma... En ook een televisieprogramma van de Avro. Na haar optreden tijdens, de Belgische, tijdens het Belgische Knokkenfestival. Dat is ook bekend. Is jouw zuster ook nog geweest, geloof ik? Ja, ja, ja nog ja. gewonnen met het team met Wille Alberti. En, ah, en, ja, ja, maar, was een. Ja. Knokkenfestival. Er knokkenfestival. werd wel eens geknokt, ook, trouwens. <laughs> ja, en het was altijd discutabel, geloof ik, die uitslagen. <laughs> uh, het Belgische Knokkenfestival van 1961. Kreeg ze een platencontract. Bij Phonogram Records. En hier trad ze eerste eerste uh, aflevering van de Rudy Karel Show op. En in 1962 deed ze mee aan uh, de voorrondes van het Eurovisie Songfestival. Waar ze met zachtjes op de derde plaats eindigde. In 1961 verscheen zij in de Vara Show uh, uh, van Bruce Lowe. En uh, eind 1964 kreeg zij een... Eigen televisie-show, eh, zeg maar Conny. Nou, eh, 1965 tegenwoordig zei Nederland opnieuw. Met, eh, in het bij het Univisie-songfestival met het liedje Het is genoeg. Ja, en eh, een jaar later had zij haar eerste hit. En dat was het liedje wat u eh, net hoorde. Ik ben gelukkig zonder jou. En dat was volgens mij een liedje van Peter Koolewijn. Uh, ik weet het, ja, ik weet het wel zeker. Want was een paar weken terug uh, was er een leuke televisie-uitzending over Peter Koelwijn. Daar zat dit liedje dus ook in. Dus dat was ook alweer van Peter Koelwijn. Die man heeft toch wel mooie dingen geschreven. Zeker. Ja. Ja. Goed, nou Corny van der Bos dus. En uh, ik zei het al, dames en heren. We gaan naar de drieën 1 3 in 1 in 1, 1, 1, 1. En die is vandaag geheel samengesteld uit het nieuwe album van Kayak 17. In de jaren 70 natuurlijk. En uh, nog steeds actief. En het is ook weer zo'n band wat je ja, een uh, doorgangshuis van uh, muzieken, muzikanten zou kunnen noemen. Want er hebben aardig wat mensen in deze band uh, gezeten. Ze zijn actief geweest van 1972 af tot en met 1982. Toen zijn ze er even een tijdje uit geweest. En zijn ze in 1999 weer begonnen tot heden... En uh, de huidige bezetting waarmee deze prachtige CD 17 gemaakt is, bestaat uit uh, Tol Scherpenzeel, dus de enige man die er altijd bij is geweest. Dan uh, gitarist Marcel Singor. Dan zanger Bart Schwetman. Uh, Christopher uh, Gilden, Gildenloal als bassist. En Colin Leijenaar is de drummert. En nou ja, outleden illustere outleden natuurlijk. Pim Koopman, een van de originele Max Werner. Kees Verleeuwen, Bert Veldkamp, Charles Schouten, Theo de Jong, Peter Scherpenzeel, Irene Linders, Monique van der Ster, eh, eh, Catherine Lapthorn... Johan Slager, Bert Hering, Rob Winter, Rob Vundering, Joost Vergozen, Edward Rekers, Cindy Oudhoorn, Jan van Olven en Hans Eigenaar. Nou, dat is een, een illustere lijst van mensen die ooit. Eh, in deze band gezeten hebben. Ooit begonnen als een schoolbandje in Hilversum. Eh, met name met eh, Tim Koopman en eh, Ton Scherpenzeel natuurlijk. Eh, werden zij in 1972 eh, bekend met het nummer Lyrics. Van eh, hun allereerste al album. En dat was gelijk Knetterraak. En het was gelijk ook een van de betere Nederlandse zeg maar prog-rock bands. Nou, ze hebben 17 albums uitgebracht. En dat 17e dat is dus onlangs verschenen afgelopen vrijdag... om precies te zijn. En uh, met een hele nieuwe line-up. Uh, en die line-up... Nou, ik ben benieuwd hoe die live klinkt. Dat ga ik vrijdag over een week meemaken. Uh, als zij Victoria en Alkmaar spelen, dan ga ik ze zien. Maar voor de rest... Uh, ja, ik vind het een geweldig album. En de liedjes die u hoorden... Uh, hoorde, ...waren achter eenvolgens Somebody, Feather and Tar en het laatste nummer All That I Want. En ik beloof u dat ik er vandaag nog wel iets meer van zal draaien... ...en morgen ook en overmorgen ook. Want ik vind het gewoon een te gek album en het is een van mijn favoriete beentjes. Dus ja, dat is het mooie van radio. Dan kun je tenminste ook nog eens je eigen favorieten draaien. Wie waar? Dit is David Barnes. Lennon, dit is nieuw. don't you worry, you're gonna make it. Don't you worry about a thing? Everybody gets that feeling. Sometimes your heart is disagree. And I know, uh, and I know, yeah. and I know it gets so oh, hard Don't you worry, you can take it. Don't you worry about a thing. 'Cause if you got something that you'll need, you need, whatever you want, and call on me, I remind you one thing: I guarantee. Ik En dat heet Release Radar. En, daar staan ook wel oude of hele aparte dingen in. Dat is wel een leuk lijstje eigenlijk. Um, everything with Everything. David Bart. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Babs Swerus. Gistermiddag, maandagmiddag, is er een scooterrijder gewond geraakt... bij een ongeval op het Taurus Avenue. Hij werd aangereden door een bestelwagen die aan het spookrijden was. De scooterrijder werd aangereden op de kruising Rijnlanderweg... en door een bestelwagen die tegen het verkeer in de Taurus Avenue opkwam. De scooterrijder kwam daarbij hart en val en raakte gewond. Het slachtoffer is na de nodige zorg door ambulancepersoneel overgebracht... naar het ziekenhuis en de bestelwagen is door de bergingsdienst afgevoerd. Door het ongeval was gistermiddag het Taurus Avenue afgesloten... en moest het verkeer omrijden. Twee auto's zijn gisteren op de Hoofddorp Dreef in Hoofddorp... uit dezelfde bocht gevlogen. De eerste keer was dat smiddags... en enkele uren later was het op dezelfde plek. Wederom raak, en raakte overigens niemand gewond. De automobilisten die smiddags uit de bocht vloog... ramden een lichtmast om vlak voor het water in de berm tot stilstand te komen. Vanwege de berging van het voertuig was de parallelbaan tijdelijk afgesloten... en enkele uren later was de weg weer enige tijd dicht... vanwege bergingswerkzaamheden. Dit keer was een auto met twee inzitten uit die bocht gevlogen. Er werd bij dit ongeluk onder andere een traumahelikopter opgeroepen... omdat de hulpdiensten dachten dat de auto in het water lag. Dat bleek niet het geval en de twee inzittenden kwamen met de schrik vrij... En de bocht hebben ze gearresteerd. De bocht? Ik neem aan dat de bocht nader onderzo onderzoek behoeft. Ja, die bocht is schuldig. En toen was het nog niet eens glad. Dat was namelijk wel vanmorgen het geval. In Velzen is maandagavond wethouder Robert De Beest opgestapt. Hij was wethouder van cultuur en hij is vanwege een subsidiekwestie met de stad Schouwburg op moeten stappen. Dat maakte hij bekend tijdens de raadsvergadering. Donderhavental legde gemeenteraadsleden het vuur aan de schenen van die wethouder. De cultuurwethouder verdedigde namelijk een extra subsidieaanvraag... van 1,5 miljoen euro die eh, drie Schouwburgen zou moeten redden van de ondergang. Hij heeft later verklaard dat de worsteling met de informatievoorziening... en de discussies daarover niet bij hebben gedragen aan een oplossing... te weten dat de stad Schouwburg van Velzen weer toekomstbestendig...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 Vandaag is het wisselend bewolkt en komen er geregeld buien voor. Soms uh, wat korrelhager, hagel en onweer. Vooral in het noorden kunnen die buien soms ook uh, vergezeld gaan van natte sneeuw. In de avond neemt de kans hierop in het hele land toe en is er tijdens en na winterse buien lokale gladheid mogelijk. De maximumtemperatuur ligt vandaag rond de 6 graden. Een westelijke wind is matig tot vrij krachtig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig en mogelijk zelfs hard. Windkracht 6 a 7. Woensdag overdag is er weinig verandering te verwachten aan het buiengeweertype. weertype. De Maxica ko komen dan ongeveer op 5 graden. De wind eh, komt uit richtingen tussen west- en zuidwest... en wordt boven het land vrij krachtig. In de kustprovincies is er kans op stormachtige wind. De buien is met name in de kustprovincies kans op zware windstoten. Morgen circa 86, 80 km per uur. Tot zover de verwachting. Weersverwachting voor onze regio. the sky, stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all, all of the time, oh yeah, life is bare.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 You met me. My daddy ain't together. Keeps. Liedje, ja, hij is ja, speciaal gekozen yeah. vanwege oh. die stormwaarschuwingen. Kom ja, op. Ja. Ja. ja. En wie was dit? Wie jong dit? Etta James. Dit oh ja, was, ja, ik dacht het al. Het was Etta, Etta James. Ja, Etta James. Kan die een man. nummer wat natuurlijk door velen is gezongen, maar ja. vond deze wel even lekker. Ja, klopt ook wel. En het was toepasselijk met het komende weer, hè, want het gaat stormen. Er is een flinke storm op komst. Ja. Laat ons vast maar weer uh, de wereld weer, is onstuimig weer vast snoeren. Ja, gewoon uh, ja, dit, uh, oh. ja, nou ja, oké, okay. uh, ja, vast snoeren. <laughs> <laughs> ja, oké, okay. nou, um, wat gaan we gaan doen. Oh ja, ik heb, uh, we gaan uh, eventjes door met uh, muziek en we krijgen zo meteen natuurlijk de Bicco de biscoopagenda. Ehm um, Maar eerst heb ik nog een, iets, iets nieuws van de Simple Minds. Uh, klinkt een beetje eigenaardig allemaal. Maar um, het nummer heet... The Signal and, no and the Noise. Dus het signaal en de herrie. Nou, dat is het wel een beetje. Simple Minds. Nieuw. Althans volgens... Release Radar. En Signal en de Noise, heet het liedje. Het is nieuw, ja. Want u weet het, in dit programma uh, doen wij niet alleen oude dingen. maar als er uh, leuke nieuwe dingen zijn, dan laten wij u die ook graag horen natuurlijk. Zo zijn we wel. Uh, Voor alles wat muziek uit 70 jaar, uh, 7 decennia popmuziek. Betty Wright And that's Shura Shura Was dat. En uh, dat was alweer heel oud. En was ook wel te horen. Het nummer heette Shura. Shura. Ik voel me wel een lekker vrolijk liedje. Gewoon, gewoon even. Oh, oh, oh, Shura, Shura. Oh, oh, oh. Gezellig. De bioscoopagenda. Oh. Ik heb meer lucht dan ik dacht Cinema Circus Theater Zandvoort Daar draait vanavond dinsdag 16 en daarna weer zondag 21, maandag 22 En volgende week dinsdag 23 vele hemels boven de zevende gebaseerd op de gelijknamige roman van Griet op de Beek... die ook het scenario voor de film schreef. Eva staat klaar om de wereld te redden. Ze is een rots in de branding voor haar puberende nichtje... haar ruzieende ouders en haar dolverliefde zus. Ze is kampioen in de geven behalve aan zichzelf. Want achter haar brede glimlach en overdosisbegrip... groeit een knagende eenzaamheid... Vele hemels boven de zevende dus. Een Belgische productie onder regie van Jean Matthijs. Aanvang is om acht uur. Morgenavond de Simon van Kolm Club. Dan is de aanvang 19.30 uur half acht dus. En morgen wordt daar vertoond de Nile Hilton incident. Tijdens de Arabische Lente, een paar weken voor de grote demonstraties op het Tahirplein in Cairo... onderzoekt regisseur Norredin de moord op een clubzangeres in het Nile Hilton Hotel in Cairo. Wanneer hij erachter komt dat de Egyptische machthebbers met de moord van doen hebben... kiest hij de kant van de slachtoffers om koste wat het kost uit te zoeken wat er is gebeurd voordat de zaak gesloten wordt... Simon van Koolm club dus morgenavond om half acht. In de middagen draait om half, één, half twee pardon, Ferdinand L NL. Dat is vanmiddag, zaterdag en zondag en ook de week erna woensdag, zaterdag en zondag tot en met de 31ste. Ferdinand NL speelt zich af in Spanje... en vertelt het verhaal van een grote stier met een klein hartje. Als hij ten onrechte wordt aangezien voor een gevaarlijk beest... wordt hij gevangen genomen en weggevoerd. Vastberaden om terug te keren naar zijn familie... verzamelt hij een bond gezelschap om zich heen... voor een fantastisch avontuur. Dat is dus om half twee smiddags. Om half vier smiddags zien we nog steeds Paddington... Te weten, morgen de 17e, zaterdag 22e en zondag de 23e. Nou, tot zover de Bioscoopagenda. Tot en met volgende week. Veel plezier. was dat en de uh, show must go on en dat was een lekker oudje en zo werden wij alweer opgeschrikt door één sterfgeval in de muziekwereld dames en heren uh, ze gaan toch maar als, nou ja ja. Een rijpe appels van de bomen de laatste tijd, uh, al zo'n paar jaar. Maar vandaag, uh, nou uh, gisteren alweer één, en een, uh, gisteren eigenlijk twee, voor zover ik uh, begrepen heb. Uh, om te beginnen, uh, Edwin Hawkins, uh, de man die had een uh, grote hit in de jaren 60, met een echte gospel. Dat kon je je bijna niet voorstellen, maar het gebeurde echt. En hij had een hele grote hit met zijn grote koor. En dat nummer gaan we nu natuurlijk beluisteren. Happy day. Maar dat is het natuurlijk altijd, als Bep en ik op de radio zijn. <laughs> So watch, Jesus was, washes the sins away. Oh happy, oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day! Oh, happy day. the day. Possible, maar dit stond echt in een paar weken knal bovenaan in de top 40 in de jaren 60. Die Edwin Hawkins, zingers. En de leider daarvan dus, meneer Edwin Hawkins. Gisteren overleden. En uh, wat was hij nou? 71 of 74? 74. Ja. Oh, ja, jij weet ja. dat weer. Hè? Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Depp is natuurlijk een grote gospelfan. Die kent dat allemaal. <laughs> Zingt zelf ook altijd gospels. In, ja, ja. Ja, in de badkamer vooral. Heel blij. Ja, ik wacht tot de buren weg zijn. Hoor. Huh? Ik wacht tot de buren weg zijn. Oh, is dat Maar zo? dan ga ik los. Oh, dan ga je ook okay. in. <laughs> Ja, goed. Nou, wij gaan nu uh, meenemen naar het NOS-journaal van, uh, van 1 uur. En uh, deze muziek herkent u natuurlijk. Die serie, als je uh, ons op je televisie hebt, deze serie wordt weer herhaald. Met uh, Tony Curtis en uh, Roger Moore. De Persuaders, oftewel de Verzierders. Ach, wat leuk. Ja, bij ons he, is dat. Wordt het weer herhaald. De Same, ook trouwens. Dat is wel leuk om weer eens te zien. Ja. Scene, ja, die hebben allemaal die oude series uh, Bonanza en weet ik het allemaal niet. Dat is leuk. Ik moet mijn pakket aanpassen. Ja, het is echt leuk. Oude nostalgie uh, Gisteren aan de oude show van Doorn zitten kijken. Leuk man. Ja. Maar goed, uh, nu is het even opvullen tot het nieuws van 1 uur van de NOS. En wij zien u straks terug met 1 conference. En... Uh, die gaat over bejaarde televisie. Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.